Zes uur. Het NOS-journaal. Latijn Nijhuis. Mladic mag van Servische rechter naar Joegoslavië-tribunaal. Twee 17e-eeuwse meesters gestolen in Leerdam. En adviesminister over wassen komkommers. Radko Mladic mag aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag worden uitgeleverd.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 Ieder jaar komen zo'n 30.000 bezoekers op de Harley-dag af... en rijden dan ruim 4.000 Harleys door Arnhem. Als coffeeshops besloten clubs worden... mogen er waarschijnlijk maximaal 1.000 tot 1.500 mensen lid worden... zegt minister Opstelten in een toelichting op het plan van het kabinet... om voortaan alleen nog maar mensen tot coffeeshops toe te laten... als ze een zogenoemde wietpas hebben. Opstelten wil na de zomer in het zuiden van het land... met het nieuwe systeem beginnen. Het is de bedoeling dat alleen Nederlanders een pas krijgen, buitenlanders dus niet. In Leerdam zijn twee 17e-eeuwse Hollandse meesterstukken uit het museum... het hofje van mevrouw van Aarde gestolen. Het gaat om een schilderij De Twee Lachende Jongens... van wie één met een bondmuts en een bierkruik van Frans Hals... en om het bosgezicht met bloeiende vlier van Jacob van Ruisdael. schilderijen zijn afgelopen nacht gestolen uit het museum.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 De brand op de Kamthoutse heide is volgens deskundigen... de grootste ecologische ramp in de Vlaamse geschiedenis. Van het natuurgebied bij de Nederlandse grens is 600 hectare afgebrand. Vogelsoorten zijn zwaar getroffen. De instelling die de Vlaamse natuurreservaten beheert... acht de kans klein dat de natuur helemaal herstelt. gevreesd wordt dat veel heide zal vergrassen. In Utrecht is een docent van een middelbare school opgepakt... omdat hij een leerling zou hebben geslagen... De man van 46 zou de jongen een tik hebben gegeven... toen hij vervelend deed tegen een andere leerling. Volgens de man heeft hij de jongen nauwelijks geraakt. Maar de leerling heeft toch aangifte gedaan. De politie heeft procesverbaal opgemaakt tegen de agent. Docent natuurlijk. Doelman Michel Form kan niet mee met Oranje naar Zuid-Amerika. De keeper van FC Utrecht heeft tijdens de training... zijn hand op twee plaatsen gebroken. Bondscoach van Marwijk heeft NAC doelman Jelle ten Rauwlaar... in zijn plaats opgeroepen. De andere twee keepers in de Oranje-selectie zijn de debutanten Tim Krul en Jasper Silissen. Oranje speelt in Zuid-Amerika twee oefenuels tegen Brazilië en Uruguay. Voetbalclub Heerenveen speelt volgend seizoen niet in het omstreden rood-witte uitshirt. Dat shirt zorgde op de laatste speeldag van dit seizoen voor veel onrust bij Heerenveen-supporters... het er veel op het Ajax-shirt leek. In de jaren 20 en 30 speelde Heerenveen in het rood-witte tenue. Daarna werd gekozen voor het pompenblijde shirt, waar Heerenveen nu zijn thuiswedstrijden in speelt. Het komende seizoen is voor een donkerblauw uitshirt gekozen. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog en een paar opklaringen. Morgen veel bewolking en smiddags in de noordelijke helft af en toe het regen. Maximum temperatuur 19 graden. Ook na morgen plaatselijk een bui. Meer zon dan en iets warmer. ANB verkeersinformatie. Het is een rommelige avondspits. In totaal staan er nog 150 kilometer file. De problemen die komen we tegen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Er is zojuist een ongeluk gebeurd nabij het knooppunt deil. Er staan drie kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Een van de langste files die staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Zoetenbouden, dorp 11 kilometer. Vertraging is ongeveer een half uur. De A7 van Groningen naar Duitsland is ook heel veel op na een ongeluk tussen de afrit Westerbroek en Vauxhall. inmiddels 8 kilometer verder. De weg is daar goeddeels dicht. De A9 Amstelveen naar Alkmaar gaat het weer iets beter. staat voor Kastrikum nog 7 kilometer. Er stond een wagen met tech, maar de rijbaan is vrij. De A17 van Roosendaal naar Dordrecht is de weg nog altijd dicht... bij knopend Noordhoek. 4 kilometer verder staat erachter. Er gebeurde aan het begin van de spits een ernstig ongeluk. Omrijden kan via Barendrecht over de A59 en de A29... De A27 van Utrecht naar Breda. Bij het knooppunt Lunette, twee kilometer. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Het gaat weer wat beter op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. De weg was een tijd lang dicht bij Vught na een ongeluk. De rijbaan is vrij, staat er wel drie kilometer. Stel, er zijn twee fabrieken. Bij beide fabrieken werken aardige mensen. Ze maken mooie dingen en meer dan genoeg winst. Alleen die ene fabriek doet het net anders...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 Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedenavond tot vrijdag 27 mei. Zo de achtergronden van die gevreesde onrust bij de motoren in Arnhem. Maar we beginnen met Radko Mladic. Gisteren werd hij gepakt na jaren voortvluchtig te zijn geweest. En vandaag stond hij Servische oud-generaal in de rechtbank. En hij werd daar fit genoeg bevonden... om aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag te worden uitgeleverd. Zijn zoon, Darko Mladic, denkt daar heel anders over...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 International experts. We vragen of onafhankelijke internationale experts uit Rusland kunnen komen bevestigen dat hij er zo slecht aan toe is. To confirm this state of Aldus de zoon van Mladic in gesprek met onze verslaggever, Matthijs van der Wiel. Matthijs is inmiddels in Lazarevo, dat is het dorp waar Mladic gepakt werd. Lazarevo, Matthijs, wat is dat voor een dorp? Hoe ziet het eruit? En heel uit. Ai, het, het, het, het, het ziet eruit als een dorp wat in de heuvels ligt met een hele slechte verbinding. Ik weet niet of je een beetje wat kan schudden en kan, uh, kan, kan, kan rammelen aan de telefoon. Zou je het één keer proberen? Ik heb een stuk, ja... Zijn... Nou ja, ja ik, dus, ik, het, ik, ik, ik vrees dat het, uh, dat het nog niet lukt. We proberen je gewoon opnieuw te bellen. Weet je, en dan gaan wij het ondertussen hier op uh, de zender, hier op Radio 1, hebben over die Arnhemse Harley-Davidson-dag. Die is op het laatste moment afgeblazen door de burgemeester van Arnhem, Paulien Krikken die ik van de politie heb gekregen over de uh, dreigende verstoring van de openbare orde door rivaliserende motorclubs is dermate serieus dat ik genoodzaakt ben om het uh, evenement af te lasten. Goed, dat was de burgemeester. Het gaat om de rivaliserende motorbendes, de Hells Angels en de Satudu, Satudara. Spreek ik het zo goed uit, uh, Robert? Ja, Satudara betekent Satudara. eigenlijk één bloed. Robert Bas is hier in de studio, um, want um, wat is dat verder voor een club? Dat is een motoclub die in de jaren negentig is ontstaan... in een van de, laten we zeggen, Molukse wijken in Nederland. In dit geval in Moordrecht Daar zijn negen man ooit mee begonnen. En dat is in de loop van een jaar echt een hele grote motoclub aan het worden. En uh, recentelijk hebben we gezien dat een aantal mensen uit woonwagenkampen zich hebben aangesloten. En recentelijk zijn er ook weer nieuwe afdelingen, chapters heet dat bij motoclubs, opgericht. En eigenlijk kan je wel zeggen dat ze de Hells Angels inmiddels overvleugeld hebben. Ja, en de Hells Angels, die vinden dat niet leuk. Nee, er spelen nog een aantal andere zaken mee. Um, in Duitsland heb je een motorclub die heette Bandidos. In het buitenland zijn er vele gewelddadige conflicten geweest tussen Helsingios en Bandidos. Nou, lijkt, nu blijkt dus ook dat die Sato Dara in Duitsland regelmatig bij de bijeenkomsten van die Bandidos is. En zelfs is er vorig jaar gesproken over een oprichting van een Nederlandse afdeling van de Bandidos. En daarbij zouden die Sato Dara mensen een belangrijke rol hebben gespeeld. Nou, je begrijpt dat heeft de spanningen tussen de verschillende motoclubs wel doen oplopen. Ja, dan gaat het niet alleen om van, goh, ik ben het, van het ene motormerk en die anderen zijn van het andere motormerk. Het gaat hier gewoon om macht en het gaat dan veel meer? Uh, het motormerk is het enige wat ongeveer hetzelfde is. Dat is namelijk de Harley Davidson. Die is heel erg belangrijk. Maar tuurlijk, uh, uh, we hebben natuurlijk gezien in het verleden... onderzoeken van het Openbaar Ministerie naar de Hells Angels. We weten dat op dit moment ook onderzoeken lopen... naar andere leden van de Satudara. Maar het gaat om drugs... Het gaat waarschijnlijk om drugs. Het gaat om uh, uh, zaken als leden, in het verleden als liquidaties. Maar met name, het is een soort territoriumstrijd. Uh, de Zaduw-Daren is heel sterk aan het worden in bijvoorbeeld Brabant. Nou, in Brabant is ongeveer de bakenmat van de georganiseerde criminaliteit... achter de wietteelt bijvoorbeeld. En, nou ja, dat soort spanningen lopen op. En dan zie je, het, net zoals in België... er kan een vermeende ruzie over een drugspartij enorm snel escaleren. Ja. En de ware aanwijzingen, daar ben je achtergekomen... dat dat in Arnhem tot een treffen zou komen? We horen al. Uh, um, Um, enige tijd dat uh, de spanningen tussen de Hells Angels en het Stato daarom met oplopen waren. Dat horen we van mensen uit het veld, zoals het zo mooi heet. Mensen die bij de clubs zitten, maar ook mensen uit de politiehoek. Um, die aanwijzingen met de afgelopen week, week sterker. En we weten dat ook de politie begon te vrezen dat het tot een enorm conflict zou kunnen geleiden. Nou, je moet er niet aan denken dat op zo'n evenement, bijvoorbeeld in Arnhem, waar heel, waar heel veel mensen naartoe komen, de beide clubs elkaar te lijf zouden gaan. We hebben beelden gezien hoe dat in Duitsland gaat. Nou, dat is uiterst gewelddadig. Ja, vandaar dat de burgemeesterraad Uiteindelijk heeft besloten om het af te lasten. Dankjewel, Robert. Robert Bas was dat. En we waren in gesprek ook met Matthijs uh, van de Wiel. Uh, Matthijs, jij was aan het beschrijven hoe dat dorp eruit ziet, waar Mladic is opgepakt. Ja, het is een heel uitgestrekt dorp in een uh, landbouwgebied. Je ziet hier heel veel oude trekkers en uh, oude mensen die hier een moestuin verzorgen. Het is heel uitgestrekt. De huizen staan best uh, ver van elkaar. En om die straat waarin die woonden, ja, dat daar uh, staan allemaal hekken rondom de huizen met een soort uh, een erf waar je niet alles precies ziet, want er staat ook een muur voor. En een van die huizen woonde dan uh, meneer Branko Mladic. En dat wordt dan hier een neef genoemd. Maar ik begrijp dat dat een heel ruim begrip is in Servië. Dat kan ook gewoon een familielid zijn en niet een neef zoals wij dat weten. Die man heb ik ook gezien. Maar met een man met een baard en een pet... die daar even naar buiten kwam. En toen kwamen de buren in actie om de pers op afstand te houden... want die is massaal neergestreken natuurlijk hier... om te zien wat nou die plek was waar iets vast heeft gezeten. En die buren, wat zeggen die er uh, trouwens over? Willen die wel praten, behalve jullie op afstand houden? Nou, sommigen niet, uh, sommigen wel. En dan is er echt helemaal niemand die hier iets gezien heeft. Het is een beetje een gek verhaal. Je vraagt je of hebben ze echt helemaal niks gezien... of is het misschien zo dat Nadic maar heel kort hier gezeten heeft... dat het helemaal niet een verblijfplaats is geweest... waar hij lange tijd gezeten heeft... maar dat hij hier pas een paar dagen geleden aankwam... en alleen, eigenlijk alleen maar hier gearresteerd is. Niemand kan er iets over zeggen. Um, je, je zou je zeggen, misschien is het even afwachten... wie er een heel groot huis gaat bouwen hier en gaat renoveren. Want er was een prijs... Uh, ...beloofd op het hoofd voor, voor de gouden tip. Maar ik heb net begrepen dat die prijs is ingetrokken. Dus dat niemand in de straat in ieder geval geklikt heeft... ...en dat geld zal, zal opstrijken. En mensen zeggen allemaal, dat is voor niks. Die meneer Branco, ja, dat is een hele gewone man, een hele aardige man. Ja, dat, dat is wat je te horen krijgt. En niemand heeft iets gezien. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. Matthijs van de Wiel was dat. Straks de coffeeshops, die worden clubs met dus een clubpas en geen wietpas... Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand een rommelige avondspits met het ene ja. ongeluk na het andere. Is het nou afgelopen? Precies. Ja, het gaat nu echt wel de goede kant op. De A17 is weer vrij. Van uh, Roosendaal naar Dordrecht gebeurde een ernstig ongeluk. Files zijn zo goed als opgelost. Op de A7 gaat het ook weer beter. Van Groningen naar Duitsland na een ongeluk bij Voxel. De rijstroken zijn vrij. En op de A27 naar Breda gebeurde een ongeluk bij Lunette. Daar is de weg weer vrij. Het loopt nog wel vast op de A28 vanuit Amersfoort. We staat voorknopend Rijnsweert 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Bert van Sloten. Koffieshops worden besloten clubs met maximaal 1000 à 1500 leden. En Je moet in Nederland wonen om lid te kunnen worden. Zo wil justitieminister Opstelten het drugstoerisme terugdringen. Daar gaan we over praten met uh, Joost Willings in Den Haag. Uh, Joost, er waren protesten van veel gemeenten. Maar toch, die Opstelten die zet de Wietpas dus toch eigenlijk door. Ja, hij gaat gewoon door, zoals hij dat zelf dan altijd zegt. Hij zei het zelf net ook al. Hij wil het een clubpas gaan noemen. En Wietpas vindt hij. Denk ik een naar woord. Nou ja, en, en de, de meest gehoorde klacht van veel steden in het zuiden is van ja, dan, wordt, dan mogen alleen nog maar mensen uit onze eigen gemeente naar onze coffeeshops. Maar die drugstouristen blijven waarschijnlijk gewoon kopen, komen en die gaan dan in de illegaliteit drugs kopen. Daarvan zich opstelt hij dan, ja, maar dat ga ik beter aanpakken. Maar hij kon mij vanmiddag niet duidelijk maken hoe dan. Maar, eh, is ook een redenering, de meeste drugstouristen uit Duitsland en België en Frankrijk komen hier naartoe omdat ze het hier legaal kunnen krijgen. en de kwaliteit goed is. En als de wietpas wordt ingevoerd, ja, dan moeten ze hier in de illegaliteit hun drugs gaan kopen. Maar illegale handel is ook in een eigen land, dus dan verdwijnen ze waarschijnlijk daar naartoe en komen ze niet meer naar ons land. Zo is de redenering. Ja, ik snap hem. Uh, maar dan nou zijn er dus ook gemeenten die uh, geen drugstoeristen hebben. Ik bedoel, het is altijd geconstateerd in een aantal plaatsen. Uh, moeten die gemeenten nu ook aan de, ik zeg wietpas, maar uw nou, formeel is, moeten we zeggen clubplas, clubpas. clubplas, ja. <laughs> Sorry. Uh, het is weer wat anders dan de clubkaart. Het wordt allemaal heel. Laten we het maar op wietpas houden. Dat Volgens mij het, het handigst. Uh, ja, opstelten. Iedereen moet het doen. Uh, hij begint wel in het zuiden. Daar wil hij het als eerste invoeren. Bijvoorbeeld dus ook in de gemeente Heerlen. Uh, die gemeente is ook tegen. Uh, om meerdere redenen. Laten we luisteren naar loco-burgemeester Riet de Wit. Kijk, waar het echt om gaat... Dat is dat uh, de Wietpas volgens ons uh, een schijnoplossing is. Juist omdat uh, het uh, de kans op illegale verkoop uh, vergroot... Maar ook omdat uh, het invoeren van het wietpas... Uh, heel veel extra geld en extra capaciteit zal uh, kosten. En dat betekent extra geld en capaciteit voor ons voor een probleem dat wij niet hebben. Maar we hebben één probleem wel... En dat zit hem in de illegale kweek van uh, hennep. Dus de hennepplantages, met name die je in uh, woonhuizen vindt. En daar zou u het geld aan, aan willen uitgeven? Ja, wij hebben zelf uh, daar extra geld voor uitgetrokken... omdat dat echt een gevaarlijke situatie is. Hè? Brandgevaar uh, voor de buren. En juist deze kwee komt heel veel voor illegaal in uh, woonwijken. Dus, um, en daar zit eigenlijk ons echte probleem. En daar zouden wij in uh, moeten investeren. En niet in uh, schijnoplossingen als een weetpas. Ja, de, de wit uh, lokale burgemeester van Heerlen... die zegt uh, drugstourisme is niet het grootste probleem. Zeker niet in Heerlen. De illegale helptilt in woonhuizen. Dat is veel belangrijker. Ja, nou, we hebben het vooral even over drugstouristen gehad. Wordt het nou ook lastiger voor uh, Nederlanders... om, uh, om zo'n pas te bemachtigen en dus om aan uh, drugs te komen? Nou ja... Ik ik, ik denk het wel. Kijk, als je als coffeeshophouder maar 1000 tot 1500 leden mag hebben... dan wil je natuurlijk wel mensen hebben die gewoon ja, minimaal twee keer in de week langskomen. Uh, daar, daar gaan ze denk ik hun klanten op selecteren. Dus als je een incidentele gebruiker bent... dan heb je een grote kans dat je niet aan een wietpas uh, kan komen. Daarnaast is het zo, je kan maar één wietpas krijgen van één coffeeshop. Nou, stel je woont in Amsterdam. Je gaat een, een, een weekje naar Maastricht op vakantie. Ja, dan moet je of een voorraadje meenemen. Eh, maar dat mag ook weer niet te veel zijn natuurlijk. Dus dat is, dat is allemaal best, eh, best lastig. En, en daarnaast eh, wordt de straal eh, rond scholen waar geen coffeeshops mogen staan. Die wordt eh, groter. Nu is dat 250 meter. Dat gaat naar 350 meter. Nou ja, pas dat toe op Amsterdam. En volgens mij verdwijnen ze een beetje alle coffeeshops uit Amsterdam. Je weet waar het Barleyus Gymnasium ligt. Tussen alle coffeeshops in. Ja, dat is, dat is ongeveer het Leidseplein. Dus of het Barleyus Gymnasium moet weg of de Bulldog. Dat is de keuze ja. voor Amsterdam. Precies. Nou goed, de nieuwe maatregelen van de minister van Justitie opstelten. Dankjewel, Joost. Joost Vullings was dat. Er treedt een legende op vanavond in Carré. De heldin van het Franse chanson, Juliette Gréco. 55 jaar nadat ze voor het eerst optrad in Nederland. 84 jaar is ze nog steeds een charmante Parisienne. En nog altijd is stemmig zwart. Sous le ciel de Paris s'en va une chanson. Mm aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. In Amsterdam zal Juliette Greco vanavond niet zingen over De hemel onder Parijs, die oude hit. Het liedje heeft het niet gehaald, dit programma. Non, <laughs> non, non, non, pas ce soir. Ça n'entrerait pas dans le, dans le tour de chant, voilà pourquoi. Het is geen werk voor haar en ook geen plezier. Het is passie, geluk, liefde. Het c'est un, c'est une passion. C'est un amour, c'est une passion. Et c'est, oui, c'est pas plezier, C'est un bonheur. Ik leg haar het adagium voor van Harry Mulisch over de absolute leeftijd. Mulisch vond zichzelf altijd 17. Dat weet ze niet. Geen 17, maar ook geen 84. Je ne ze pas quel est mon âge. Je ne ze pas. Euh, mee de pas 17, mais ze niet mee Je ze pas. ze blijft jeugdig. ze de liefde, het, verlangen, alles wat mooi is in het leven. Zo verdraagt ze de vreedheid van het leven. Je garde la je garde l'amour, je garde le. Je garde le désir, je garde. Je garde tout ce qui est je Ze volgt de actualiteit. Vreed genoeg, wanhopig vreemd, onbegrijpelijk wat er gebeurt met mensenlevens. Uh, C'est assez uh, cruel en ce moment, oui. C'est assez uh, désespérant. C'est assez étrange, incompréhensible, absolument, uh, incompréhensible, incompréhensible. Bijvoorbeeld Strauss-Kahn in New York. Het lijkt wel een zelfmoord. Schrikwekkend. Het leek wel of hij bang was om president te worden. Par exemple, cet homme, DSK, die is New York, et, je ne sais pas, ça ressemble plus à un suicide qu'à autre chose. C'est effrayant, effrayant. On dirait que cet homme, tout à coup, a eu peur de devenir president de la République, de gagner. Het lijkt me dat dat best best best best best ze best best best best best best best best best best best best best best best best best een best best best best best best van best best best best best best best best best best best best best best best best best best best best best best best ik best best haar liedjes horen bij een volle koffer met leuke mensen, veel herinneringen. Vooral avec plein de gens que j'aime, plein de souvenirs, plein de choses belles. Ze zingt ook nieuw werk van Olivia Ruiz en Abo De Malik. Die komen op een nieuwe CD. Die moet je behandelen als pasgeborene. C'est uh, très étrange, un disque très bizarre. Voilà. Maar ik denk dat we de petits moeten houden die vanaf ja, zijn. Juliette Greco, 4 als altijd, 84 jaar nog vanavond op het podium dus in Carré. De reportage of het gesprek was van Jeroen Wielaert. En dan gaan we naar het nieuws over Geert Wilders. Geert Wilders moet het symbolische bedrag van 1 euro aan schadevergoeding betalen... en zijn uitspraken rectificeren. Dat is de eis van de benadeelde partijen in de rechtszaak tegen Geert Wilders. PVV-leider wordt vervolgd voor groepsbelediging, discriminatie en aanzetten tot haat. Justitie-redacteur Marlijn Stoffels volgt de rechtszaak ook vandaag. Gemelkorft, zo voelen de klagers zich vandaag. Zij waren het die ervoor zorgden dat deze rechtszaak er kwam, maar vandaag moeten ze zwijgen over de strafbaarheid van de uitspraken van Wilders. Ze mogen alleen uitleggen hoe ze gedupeerd zijn door zijn uitspraken. En dat merken ze dag in dag uit, zegt Amal Benzala, dochter van een Marokkaanse gastarbeider. En dat dit vrij letterlijk wordt opgevat op straat, blijkt uit het voorbeeld van een jonge man... die vorige verkiezingsperiode met zijn fiets op mijn inreed en zei... Wilders heeft gelijk, jullie moeten oprotten van hier. Maar de klagers konden de verleiding toch niet weerstaan om uit te leggen... waarom zij vinden dat Wilders wel strafbaar is tot irritatie van de rechtbank en de advocaat van Wilders-Bram Moskowitsch. Dat het om twee rechten of om twee verschillende aspecten gaat... wordt nog het duidelijkst in het IVBPR. Ik Dat... werk heel erg voor. Ja, dank u op dit onderwerp, mevrouw Terwijl de vraag toch wel kan reizen, wat heeft het nou met de schade te maken? Want u hebt ons aangekondigd dat u ja, zich daarop die vraag, zou richten. Ja, daar komt een antwoord op. Met, eh, ik zie wel vage contouren van het bouwwerk wat ik al heb geschetst... maar ja, met het eh, bouwwerk. ik zie nog niet het bouwwerk staan... en vraag me dan af wat daar uiteindelijk er komt een de schade Moet uit voortvindt. Voordat ik mevrouw Prakke ga onderbreken als ze verder gaat... u zult ook zien dat mevrouw Prakke niet luistert. Ze doet gewoon wat ze wil. Namelijk zeggen wat ze zich heeft voorgenomen om te zeggen. Ik zou bijna zeggen, dat zal ze zo meteen laten zien. Volgens Mohammed Rabba van het landelijk beraad Marokkanen... worden door Wilders de gevaren van de islam schromelijk overdreven. Verdachten zetten keer op keer de moslims neer als een bevolkingsgroep die met een geheime agenda Nederland is gekomen, namelijk om de rechtsorde en cultuur van het land kapot te maken, het land over te nemen om uiteindelijk hier de sharia in te voeren. Deze aansjagende beweringen zijn een eigen verzinsel van verdachten, bedoeld om de niet alerte televisiekijker en krantenlezer bang te maken en haat en vijandigheid te mobiliseren tegen de moslims. De klagers beseffen dat ze weinig kans maken om deze zaak te winnen. Zeker nu het Openbaar Ministerie afgelopen woensdag... op alle punten vrijspraak heeft geëist. Maar volgens die sprakken is deze rechtszaak een noodzakelijk kwaad. Ook wij volgen de media, en het is ons niet ontgaan... dat velen, ook mensen die tot het progressieve kamp gerekend worden... vinden dat dit proces beter zou kunnen stoppen. Afgezien van het feit dat dat niet meer kan... zijn onze cliënten het hier ook niet mee eens en zeker nu de uitlatingen van Wilders en zijn partij... in het publieke debat maar heel beperkt bestreden worden... valt niet in te zien waarom de strafbare aspecten van die uitlatingen... niet ook in de rechtszaal aan de orde zouden moeten kunnen komen. Maandag zal Moskowitz zijn pleidooi houden. Hij zal dan opnieuw betogen dat Wilders als politicus... dit soort uitspraken moet kunnen doen. En als de rechter dat met hem eens is... dan kunnen de klagers de schadevergoeding wel vergeten. Want dat komt alleen aan de orde als Wilders wordt veroordeeld. Maandag dus het vervolg van die rechtszaak. Gaan wij nog eventjes op Roland Karos kijken. Uh, is Djokovic uh, Edwin Peek al op de baan of uh, staan die heigers er nog? Uh, nou, die staan er inderdaad nog steeds. En die zijn uh, diep in de derde uh, set, al, ja. zoals dat zo mooi heet. Ja, Ze staan er nog steeds inderdaad. 6-5 staat het voor Jo-Wilfried Tsonga, Dus de wedstrijd kan wel zomaar voorbij zijn... Want Tsonga heeft de eerste twee sets gewonnen met 6-4 en 7-6. Dus Wawrinka moet oppassen. Het staat 30-30 in zijn service game. Hij serveert om in de wedstrijd te blijven. Er is trouwens ook nog wel goed nieuws voor het vrouwentoernooi. De nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst zijn dus al verdwenen. Kunnen naar huis. Maar Vera Zvonareva liet geen steek vallen vandaag. Zij is de nummer drie van de wereld en uh, gaat dus wel door naar de vierde ronde. Dus er is de nummer drie is er nog wel bij. En de mannen Djokovic en Del Potro moeten nog altijd even wachten. En het is maar de vraag, omdat het wel later en later gaat worden... of zij vandaag überhaupt de partij wel af kunnen maken. Voorlopig nog Wawrinka en Tsonga op de baan. Nou, als ze we wel op de baan komen, horen we dat natuurlijk ook vanuit nog. Hier zo op Radio 1. Blijven bij. Al is het maar vanwege het stemgeluid van Petra Grijze. Petra, zo met ja. WNL Avondspits. Wat ga je doen? Hallo Bert, het gaat erg goed met de VVD. Mark Rutte is populair en dat zie je ook terug in de peilingen. Maar er is ook kritiek. Martijn Jonk van de jongerenafdeling JOVT is namelijk niet te spreken... over het democratisch gehalte van de VVD. Hoe dat precies zit, dat hoort u zo meteen van hemzelf. En in Europa tuimelt men over elkaar heen... met voorspellingen over het al dan niet failliet gaan van Griekenland. Wie heeft er gelijk en is het wel zo handig al dat gekissenbis? Straks in Avondspits.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 Radko Mladic mag worden uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Volgens een onderzoeksrechter in Servië is hij fit genoeg om naar Nederland te gaan. De advocaat van Mladic kan nog in beroep gaan. Mladic wordt onder meer verantwoordelijk gehouden... voor de moord op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. Op Ibiza zijn vanwege een bosbrand honderden bewoners en toeristen geëvacueerd. De brand woedde over een breedte van zo'n 6 kilometer. Hij is woensdag ontstaan door een ongelukje bij een imker. Toen die een korf uitrookte, sloeg er een vonk over.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 er vallen verspreid over het land nog een paar buitjes... vooral in het uiterste noorden en uiterste zuiden. Maar uiteindelijk moet het dan vanavond en vannacht wel droog gaan worden. Opklaringen hebben we, een stevige wind nog steeds langs de kust. In het binnenland valt het met de wind wel mee... en daar koelt het ook behoorlijk af naar 5 tot 7 graden. Morgen beginnen we dan met zonneschijn... en die zon houdt het het langst vol in het zuiden. In De rest van het land neemt de bewolking al vrij vlot toe... en in de middag en avond kan met name in het noorden van het land wat regen vallen. Maar misschien dat die regen ook wel het midden van het land gaat bereiken. Het wordt 16 tot 18 graden en de wind blijft stevig doorblazen. Vooral langs de kust waait hij krachtig met windkracht 6 uit het zuidwesten. Ook zondag nog een behoorlijk windje, maar wel wat meer zon en een afnemende kans op een bui. Maandag is het met de wind rustig, is het meest droog, schijnt de zon geregeld en wordt het 24 graden. Maar aan het eind van de dag is er een kleine kans op een onwisbui. En dinsdag zijn er dan meer buien en gaat de temperatuur weer omlaag. Met andere woorden, het is wisselvallig weer. ANEB, ah, verkeersinformatie. Het was een behoorlijk rommelige avondspits... met nogal wat aanrijdingen en afgesloten wegen. Maar het gaat nu snel de goede kant op. De avondspits is eigenlijk al bijna voorbij. De files die er nu staan lossen gewoon snel op. Een paar uitzonderingen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Hoogmade 7 kilometer. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... is een ongeluk gebeurd bij Hardingswad-Giessendam. Er staat 2 kilometer file en er is één rijstrook dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijssel. Brandweer ongelukkig met de top en... Als ze terug naar Bosnië zijn, dan gaan ze eerst je wapstje eten. En dat zijn worstjes bij de vrijdagmiddagborrel. Voor de... En welkom hier op de redactie van WNL. Het gaat goed met de VVD. De leider, Mark Rutte, is populair. In de peilingen blijft de partij scoren. Maar toch schuurt het. Tenminste, bij Martijn Jonk. Hij is partijvoorzitter van de jovd Dat is de jongerenafdeling van die partij. Hij heeft kritiek op het democratisch gehalte van de VVD. Welkom Martijn. Fijn Goeie dat je er bent. Het schuurt. Vertel. Nou, het, het, het schuurt een beetje op twee vlakken. Ten eerste hebben we nu natuurlijk het hele uh, SGP-verhaal. Um, waarbij eigenlijk redelijk weinig kritiek vanuit de VVD komt. Um, terwijl ik vind dat over zoiets van eigenlijk debat gevoerd mag worden. Het gaat over uh, de meerderheid die eigenlijk dit kabinet heeft gecreëerd met uh, steun van de SGP in de Eerste Kamer. Ja. En die waar heel snel al naar de SGP gekeken wordt. Wat enerzijds natuurlijk vrij logisch is. Want als je kijkt wat is belangrijk. Dat is natuurlijk dat het gedoogakkoord wordt uitgevoerd. Als je de PVV erbij wil houden. En het is best logisch uh, dat je dan de of aan de SGP denkt. Want er is geen enkele andere partij um, die dat zou steunen. Alleen um, ja, tegelijkertijd maak ik me wel zorgen over het, het, het liberale gehalte. En vooral hoe dat naar buiten uitstraalt. En of het wel duidelijk is dat je een liberale partij blijft. Want je hebt nu dit kabinet en natuurlijk moet je, je, ben, je moet pragmatisch zijn. Je moet coalities smeden. Alleen over een paar jaar zijn er weer verkiezingen. En dan wil ik heel graag dat mensen nog steeds op de VVD stemmen. Ja, en dan heb je het over de samenwerking met de SGP. Maar er is nog iets. En wat is dat? Nou ja, dat, dat zit hem voornamelijk in het debat in de partij. Ik vind, ik vind eigenlijk dat het heel erg stil is in de partij. Um, waar zou het over moeten gaan bijvoorbeeld? Nou ja, de, de, de, nou ja, de, wat de, ik de SGP heb bijvoorbeeld. Gezegd, de SGP maar, natuurlijk. maar waar zit jij meer mee? Um, maar ik zit, ik zit ook bijvoorbeeld te denken aan uh, de hypotheekrenteaftrek, Waarvan we allemaal weten, van, nou ja, daar, moet je, daar moet je uiteindelijk wat aan gaan doen. Um, alleen, daar wordt in deze coalitie natuurlijk niks aan gedaan. Maar er komen straks weer verkiezingen. Dus zorg ervoor dat je er wel als partij over na blijft denken. En dat gebeurt niet? Nou ja, te Weinig afgelopen uh, congres van de VVD, daar wordt eigenlijk heel weinig uh, gediscussieerd inhoudelijk politiek. Wat zijn andere thema's waar jij wel over zou willen praten, maar wat uh, niet gebeurt? Ik, vind, ik denk dat we binnen de VVD nog eens een goed debat moeten hebben over het softdrugsbeleid. Je ziet dat dit kabinet um, heel erg een, een, een, een, een lijn volgt. Uh, die zo'n beetje een soort van sterfhuisconstructie voorstaat. Waarbij koffiejobs eigenlijk gewoon tot een soort van criminele plaats maakt... die je het liefst zou dichtgooien. Um, en ik vind dat we binnen de partij maar eens goed over moeten praten. wat we daar nou mee willen. Hè? En jij zegt dus: nou, dat gebeurt niet. Maar hoe gaat het dan in de praktijk? Uh, word jij dan een beetje weggezet als iemand. ja, ik weet niet. Die, uh, die vervelend is of uh, die het eigenlijk niet mag zeggen? Is er een sfeer ontstaan waarin dat niet mogelijk is? Nou ja, ik denk, ik denk dat vooral dat ermee te maken heeft... Is dat het, uh, nou ja, we hebben natuurlijk een hele vervelende periode gehad... Hè, toen met Rutte en Verdonk... Um, waarbij uh, er, om het maar in ieder geval opsteld als gewoon een hele hoop gedonder was. En het is heel erg nu zoiets van... Ja, we moeten de rijen gesloten houden. Uh, we zijn de grootste partij, we hebben bepaalde verantwoordelijkheden. Alleen, um, het, je moet wel blijven praten met elkaar en blijven discussiëren... En dat mis ik oprecht. En nou, misschien dat is ons ook opgevallen. ander punt is dat de nieuwe partijvoorzitter, Benk Kortals eigenlijk zonder enige slag of stoot uh, of tegenkandidaat is verkozen. Is dat ook wat je bedoelt? Ja, nou ja, kijk... ik, ik denk dat we aan Ben als een goede hebben, hoor. Um, het is een man die een hoop heeft meegemaakt. Ja, tuurlijk. Nee, dat, en, dat snap ik allemaal maar... dat je dat zou zeggen. Maar had jij liever gewild dat daar wat... Ja, ik bedoel... Ik had heel graag gezien dat er een tweede kandidaat was... en dat er ook echt wat te kiezen was. Maar is dat wat jou betreft een, een signaal... dat er binnen de partij te weinig ruimte is... voor democratische geluiden, voor, voor keuzes... Voor, voor andere geluiden? Nou ja, het, het is per definitie een beetje een probleem waar alle politieke partijen mee, uh, mee worstelen, want... Van oorsprong zijn. En ik heb het over jouw partij. Ja, oh, kijk, moederpartij. De, de, grap, de grap is natuurlijk dat. Um, de, de, de, vroeger was het zo dat een, dat een politieke partij van onderaf werd opgebouwd. Hè. En van onderaf kwamen de ideeën. En uiteindelijk bepaalde dat wat de koers van zo'n partij ging zijn. En je ziet nu natuurlijk steeds meer dat het van bovenaf komt. In Den Haag wordt zeg maar bedacht wat we gaan doen. Um, die maken daarbij gebruik natuurlijk van, van een hele hoop input. Kiezersontzoeken, et cetera. Um, en er wordt eigenlijk heel weinig geluisterd van onderaf naar de leden. En dat geldt hierbij ook. Als naar die partijvoorzitter kijkt. Maar ja, als er en... geen andere kandidaat is, ja, dan. Nee, het... dat is doodzonde. Maar ja, dat, dat betekent ook dat mensen gewoon eens op moeten staan. En als je denkt, van, nou ja, ik, ik vind er wat, er Ik vind Omdat er wat van. van en ik heb, ik weet je wel, ik, ik, ik wil wat vinden aan de manier waarop wij deze partij inrichten. Dan moet je ook gewoon opstaan en zorgen dat je jezelf kandideert. En dat is inderdaad echt een gemis. En die sfeer, die missen we wel. Ja. Hoe komt dat? Nou ja, dat heb ik toen net al een beetje verteld. Ik denk gewoon echt dat het te maken heeft met het rijen gesloten houden. Um, en mensen zijn denk ik een beetje tevreden. Leunen een beetje achterover, armen over elkaar en denken... het is wel goed zo. He, grootste partij, het gaat goed in de peilingen. Alleen, um, juist als je de grootste partij bent... juist als je heel pragmatisch in het kabinet zit... Um, wat bij Vlagen natuurlijk gewoon een beetje schuurt uh, met je liberale waarden, dan moet je wel zorgen dat je aan dat profiel blijft werken. En dat je als partij ook gewoon iedereen erbij houdt... en zorgt dat we over een paar jaar, als we er verkiezingen zijn de grootste kunnen worden. Ben Kortas, de nieuwe partijvoorzitter dus, die zegt uh, zelf dat hij ervoor wil zorgen... dat de VVD-kiezers de niet uit het oog moet verliezen. Ik waak ervoor dat we die kritische, initiatiefrijke partij blijven... ons vizier naar buiten gericht houden, kritisch luisteren naar signalen uit de samenleving. Een citaat uit de Volkskrant, dat is eigenlijk precies wat jij wil. Exact. En daar hebben we hem... Is dus geregeld. Dat, dat moeten we nog zien. Hij is net aan de slag. Wat is het? Anderhalve week, denk en ik. Heb je er vertrouwen in? Ik, euh, nou ja, dat ligt er een beetje aan hoe, die, hoe die de rol zit. Ik heb het eerder al gezegd. Hè? Je, hebt, je, je kan op twee manieren kijken naar wat een partijvoorzitter doet. Sommige mensen zeggen zo'n partijvoorzitter... die moet gewoon zorgen dat de leden hun contributie betalen... en dat het uh, secretariaat van je partij netjes opgeruimd is. Um, en andere mensen zeggen, zo'n partijvoorzitter... die moet af en toe ook he, vanuit die partij, die geluiden vanuit die partij uh, horen... en daarmee ook naar Den Haag gaan en zeggen... jongens, we gaan op dit, op dit vlak, um, drijven we af van waar we voor staan. En ik ben eigenlijk wel een beetje een aanhanger van de tweede variant. Um, dus wat mij betreft uh, dat mag Ben Kortel als best wat scherper nog daarin zitten. En ook, ook um, is goed luisteren naar de partij. Um, en dat is natuurlijk de JOVD, maar gewoon alle afdelingen en leden die erin zitten... Um, en daarmee ook af en toe naar Den Haag gaan. en dus zeggen: dit, dit op deze vlakken schuurt het echt. Ja, en, en je zegt het bijvoorbeeld schuurt, hè? En, en, ja, een bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld dan natuurlijk die, die, die, uh, de samenwerking met de SGP, de dingen die je ervoor ingeleverd hebt, zoals bijvoorbeeld het godslastering. Um, Waarbij het ten eerste natuurlijk heel onduidelijk is of het direct aan de SGP gekoppeld is. Maar dat is gewoon iets waar we ons heel lang druk over maken. Um, ons heel lang boos hebben over hebben gemaakt. Het stond niet in het regeerakkoord. Het is alle doodzonde eigenlijk om daarin mee te gaan. Ik vond, um, ja, ik vind, ik vind oprecht dat als de kans ligt om er wat aan te doen, dan moet je er ook echt wat aan doen. Had jij. Um, zoals het bij het CDA is gegaan, hè, dat, is, dat is een groot partijcongres geweest, toen het kabinet aan de slag zou gaan, hebben ze de goedkeuring gevraagd aan de partijleden. Willen jullie dit, dit gedoog-experiment of niet? Had jij ook zoiets gewild? Ja, wat mij betreft... kijk, Het, het probleem is, zolang je een politieke partij bent... en eentje met leden en afdelingen... dan vind ik dat, dat uiteindelijk je leden het allerbelangrijkste zijn. Um, en, en, en in dat opzicht had ik graag gezien... dat we inderdaad uh, juist op dat soort cruciale momenten... ook echt naar je leden teruggaat en zegt... is dit wat wij als partij willen... En dat had ik heel graag gewild, dus. Wat om het antwoord te je, geven op je vraag. Uh, wat ga je nu doen met jouw kritiek? Nou ja, ik, uh, ik, heb, dit eerder, uh, ik heb dit eerder al bij het hoofdstuur van de VVD laten weten. Uh, ook ten tijde van de verkiezing van de voorzitter. Uh, van Hoe mijn, gaat dat dan? Is, ik, het, is dat even bellen? Uh... Nee, nou, Ik heb toen een e-mail gestuurd en ik zit ook bij die vergaderingen. Dus daar uh, wil ik ook ja, nog wel maar eens ergens dat is allemaal veel te rustig wat van aanpakken. Vinden. Lidmaatschappen opzeggen. Ja. <laughs> ja, maar waar moet ik dan heen? Dat, is, ja. dat valt ook niet mee. Nee, nee, nee, maar goed. Uh, mo moeten jullie dan als jongeren niet iets meer doen? Ik bedoel, bel jij Mark nee, Rutte bijvoorbeeld? Vind... Of zeg je en zeg: dit kan toch niet? Jullie ik moeten vind... wakker worden. Nee, kijk, maar dan, kijk, waar het mij om gaat is in de partij. Hè? Dat je gewoon die democratie in de partij. Ja, Mark Rutte is toch ook van de VVD? En dat, ja, maar hij is natuurlijk uiteindelijk niet verantwoordelijk voor de partij. Hij moet. Hij nou, staat wel ergens hij is een voor natuurlijk. Hij is een onderdeel of van de partij. Anders. En hij moet ervoor zorgen dat, dat, dat, de, VVD het, het, dat de VVD het goed doet. Gaat uh, in de Tweede Kamer. Dat is eigenlijk de rol. En op landelijk niveau. Um, waar ik wat van verwacht is natuurlijk van de partijvoorzitter... en van de partij in zin Die moeten er wat aan doen. En wat mij betreft moeten we echt eens nadenken over... Nee, hoe moet zo'n politieke partij eruit zien uh, over twintig jaar. Want je ziet dat het al daalt. Um, je ziet dat in, zeg maar in Den Haag worden, uh, wordt helemaal niet meer gekeken... naar wat leden vinden. Maar wordt vooral gekeken naar wat de peilingen en de, de, de, de, de uh, moet... kiezersonderzoeken. En dat is allemaal... Het is, ik bedoel... Waarom heb jij je eigenlijk niet kandidaat gesteld voor dat partijvoorzitterschap? Ja, ik zit, ik zit nog tot eind december, ben ik voorzitter van de JOVD. En ik ben misschien ook een beetje wat jong ervoor. Dankjewel. Martijn Jonk, voorzitter van de JOVD. En wij gaan kijken naar de beurs zo dadelijk de vrijdagmiddagborrel. Daarin wordt getoost met Slivovic, dat is Servische Snaps... op de arrestatie van Mladic. Eerst Michel van de Steven van Landschot-Bankiers. Goedenavond, Michel. Goedenavond. Ajax gaat positief het weekend in. Half procent in de plus, 346 punten. Ik wil met jou heel even het laatste nieuws doornemen. Komt uh, uh, net binnen. Namelijk, de Grieken die zijn verdeeld over de bezuinigingen. Griekse regeringsleider Papandreou die is er vandaag niet in geslaagd... om de leiders van de politieke partij op één lijn te krijgen... En hem en ze achter zijn saneringsbeleid te verenigen. Dat is volgens mij heel slecht nieuws. Het is wel zorgelijk. Je zou verwachten dat in een crisissituatie waarin Griekenland nu verkeert. Uh, iedereen zich uh, toch in het landsbelang opstelt. Maar uh, ja, zo werkt het nou helemaal niet in de politiek. Nee. Maar wat denk jij? Betekent dit inderdaad wat het IMF al heeft aangegeven? Die lening die krijgen jullie voorlopig nog niet? Nou, ik denk dat het zo'n vaart niet gaat lopen. Want ik denk dat uiteindelijk Griekenland heel weinig keuze heeft. Want uh, als, uh, als ze een faillissement aan zouden kondigen of zouden, zouden zeggen in ieder geval dat ze hun verplichtingen niet meer nakomen, dan hebben ze denk ik nog grotere problemen. Dus ik denk uiteindelijk dat ze wel water bij de wijn zullen doen. En, uh... Ja, tegemoet zullen komen aan de eisen die IMF in Europa stellen. Ja, Griekenland, we raken er niet over uitgepraat. Hè? Net, als alle net als andere trouwens, want Nout Welling, directeur van de Nederlands Nederlandse Bank... die heeft er alle vertrouwen in dat Griekenland zijn zaakjes wel op orde krijgt. Terwijl het juist onzeker is, zei ik net al... of Griekenland überhaupt nog wel een lening krijgt. Wat vind je ervan dat de een na de ander over elkaar heen tuimelt... met voorspellingen over het al dan niet failliet gaan van Griekenland? Ja, kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn rol te vervullen. Het is logisch dat de president van de... Nederlandse bank, euh, ja, dit roept. Uh, dat vind ik volstrekt logisch. Hij mag ook, de, ja, laten we andere partijen niet in de weg lopen. En uh, Europa wil hieruit gaan komen. Uh, maar als je gewoon objectief kijkt, dan moet je toch constateren dat het uh, probleem in Griekenland wel heel erg groot is. En dat de kans dat ze er uiteindelijk op eigen kracht uit gaan komen niet heel groot is. Maar kissenbissend over straat gaan is ook niet de oplossing. Nou, dat is het probleem in Europa. Dat alle regeringsleiders en ECB, iedereen is verdeeld, iedereen roept maar wat. En... Uh, ik denk dat dat juist niet goed werkt om het vertrouwen op de financiële markten... wat heel hard nodig is als Griekenland nog een keer terug wil komen op die, op die kapitaalmarkten... om dat te herstellen. Dankjewel, Michel van der Stefan van Landschot Bankiers. Ja, drank en Joegoslavië horen bij elkaar. Iets dat door luitenant-kolonel Karimans in Servië op pijnlijke wijze duidelijk is geworden. Hij dronk er Slivovic met Radko Mladic. Tijd voor verslaggever even Hemmer om de Joegoslavische snaps te introduceren op de Vrijdagmiddagborrel. Hij drinkt het Bosnische destilaat met Svetlana Skulje van hulporganisatie Spere. Ja, Dit is een, een borrel plus, mag ik wel zeggen. Want er wordt zelfs uh, heerlijk gekookt hier. Ja, u bent de kok. Ik, ik noem dit worstjes, maar hoe noemt u het? Cerakcici. Dat is een Bosnische lekker naam? Ja. Svetlana Kulje. U hebt uw moeder meegenomen. U bent van de stichting Hoop voor Bosnische Kinderen. Voor mensen die buiten Bosnië wonen, uh, dat is een hele grote groep van onze diaspora. Dat is echt typisch uh, dat ze eerst, uh, als ze terug naar Bosnië zijn, dan gaan ze eerst je eten. En dat is echt, uh, ja, dat is heel bekend en uh, heel, geliefd, uh, heel erg geliefd bij uh, alle mensen. Wanneer was u voor het laatst daar? Sarajevo, komt u vandaan, de hoofdstad? Ja. Ik was de laatste keer in 2009 en toen was het ook weer in verband met onze stichting. Toen hebben wij een school gerenoveerd in de buurt van Foca. Nu zijn aan de macht heel veel mensen die proberen ook kinderen uit elkaar te houden. Ja. En ze hebben zogenaamde segregatie. Uh, dat de scholen uh, kinderen van één geloof naar, uh, in één groep zitten... en van andere geloof in andere. En dat, dat willen wij niet steunen. Ja. Want juist daar in de top door politici wordt ook weer dreigende taal uh, gesproken. Zelfs wordt er het woord oorlog weer bijgehaald. We gaan natuurlijk bij u de gedachte ook weer terug naar 1992 de belegering van Sarajevo, voor u het moment om het land te ontvluchten? Ja, 92 was ik toen nog in Sarajevo, want we hebben toen nog niet geloofd... dat het zoiets vreselijk kan gebeuren. En uh, twee jaar daarna uh, besefte ik dat, dat, dat ik eigenlijk niet verder kon in Sarajevo. En toen was het ook heel moeilijk om Sarajevo te verlaten, want het was heel zwaar... Uh, de hele stad was uh, omsingeld door de zware leger. En, uh, de leiding van Mladic? Ja, precies. Ja. En toen dacht ik, ja, ik, uh, ik kan het niet meer. Ik, uh, ik wil weg. U moest weg uiteindelijk om het een heel persoonlijke tint te geven. Onder druk van die Mladic, die dus gisteren werd opgepakt. Die 69-jarige, wat oudige, gebrekkige man, als we hem zo zien. Wat is het laatste beeld dat u nog scherp van deze man had? Ja, dat is echt tegenstrijdig, want ik kan me nog herinneren van die foto... toen die nog op de toppen van de bergen stond van Sarajevo. Helemaal uh, vol vertrouwen, sterk en uh, ja. Ik ben heel erg boos op uh, al die mensen... die mijn jeugd uh, gewoon op, op zo'n abrupte uh, manier kapot gemaakt hebben. En dat zijn voormalige Servische top en, en leger die de oorlog begonnen. Ja, want wat bent u daar verloren geraakt? Ja, dat is heel moeilijk nu om te zeggen. Ik ben mijn uh, uh, jeugd kwijtgeraakt. Want ik zat op het moment dat ik moest leven en bloeien en studeren en wereld ontdekken, zat ik in de oorlog. En uh, ja, heel veel vrienden hebben ik kwijtgeraakt. Ja, het is nog zoveel pijn. En nu steunt u? Die Bosnische kinderen. Is dat ook een soort van verwerkingsproces voor u? Door met hun toekomst bezig te zijn, uw eigen verleden onder ogen te zien en misschien wat draaglijker te maken? Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Want ik denk dat iedereen die andere mens helpt, helpt ook een uh, stukje zelf daarin. Dus ik denk dat het wel uh, een deel van de waarheid daarin zit, wat je nu zegt. Daar staat een kok in. Ja, kokin is bijna klaar. <lacht> <lacht> met uh, eten. We gaan er maar eens van genieten, geloof ik, hè? Ja. De betonnen jungle uit en naar het echte bos. Dat zometeen. Eerste brandweer loopt niet lekker daar. Het personeel, zowel betaald als vrijwillig, heeft namelijk moeite met de leiding. Die weet niet wat er op de werkvloer leeft. Zorgen niet voor teambuilding en ze coachen niet. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Aan de lijn heb ik Lieke Sievers. Goedenavond. U bent regiocommandant in IJsland, ook betrokken bij het personeelsbeleid van de brandweer. Ja, het lijkt me niet goed voor het blussen van branden als je personeel gefrustreerd rondloopt. Nou, uh, dat inderdaad, als dat in de volle breedte zo zou zijn, zou dat geen goed signaal zijn. Maar hebben we gelukkig te maken met heel gemotiveerde brandweermensen die nog steeds uh, voor de overgrote meerderheid gemotiveerd zijn voor hun werk dat ook uh, uit dezelfde enquête laten blijken... en ook gemotiveerd zijn door de spirit die in de organisatie zit. Wat gaat er wel mis? Um, de, het feit is dat de brandweerorganisatie... in hele korte tijd met heel veel veranderingen is geconfronteerd... waar uh, vroeger de brandweer heel lokaal georganiseerd was... Uh, is onder invloed van de wet-veiligheidsregio's... nu steeds meer de brandweer aan het opschalen naar regionalisering. Dat is een wettelijke verplichting. En daarmee zie je dat fysiek de afstand... tussen de hoogste leidinggevenden en de werkvloer groter wordt. Gelukkig zie je ook dat... Dus, dus uit bijvoorbeeld, om, om even een voorbeeld erbij te halen... Uh, de Amsterdamse brandweer, die weet niet meer wie zijn chef is. Nou, ik ga ervan uit dat ze dat absoluut nog wel weten. Het is alleen dat uh, doordat de fysieke afstand wat groter wordt. En is Amsterdam daar niet het goede voorbeeld want voor. Want lokaal is Amsterdam natuurlijk al een heel groot korps. Dus regionaal maakt dat niet zo'n heel groot verschil. Maar het is meer in een heleboel andere regio's waar tot voor kort de direct leidinggevende in de gemeente ook, hoe klein je gemeente ook was, de directe baas was die overal invloed op had. En met schaalvergroting zie je dat die afstand gewoon fysiek. Uh, groter wordt. Ja. En daar moeten we met z'n allen nog wel erg aan wennen. Nou ja, uh, iedereen zeurt natuurlijk ook wel eens over de baas. Hè? Uh, maar dit okay. onderzoek is gedaan onder bijna 3000 brandweerlieden over het hele ja. land. Wat moet er nu gebeuren? Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een uh, breed uh, traject... wat we hebben ingezet om uh, het hele HRM-beleid bij de brandweer onder de loep te nemen... Juist om alle veranderingen die zowel van extern op ons afkomen als intern, om die met elkaar aan te kunnen pakken. En hoe brengt u dan de baas terug naar de werkvloer? Want dat is het probleem. Onder andere door uh, verbetering van informatie en communicatie en door uh, leiderschapsontwikkeling uh, in te gaan zetten En wat betekent onderdeel dat? van deze grote verandering. En wat betekent dat voor de mensen op de werkvloer? Wat zien die ervan? Dan zien die een leidinggevende die niet alleen uh, goed is in het aansturen van een uitdruk zoals wij dat noemen. Dus wanneer er echt brand is. Maar ook een leidinggevende waar ze bij terecht kunnen op het moment dat in de kazerne er verder niet zoveel aan de hand is. Maar dat er ook gewoon leiding gegeven moet worden, contact gemaakt moet worden. Dat we met elkaar moeten zorgen voor meer contact met de burger. Omdat we ook aan de voorkant uh, willen helpen te voorkomen dat er brand komt. Dat lijkt me het belangrijkste. Dank u wel. Lieke Sievers, regiocommandant in IJsseland. Minister Schippers die wil meer ruimte voor bewegen in de buurt. En dat klinkt de oprichters van de kinderkaravaan als muziek in de oren. De kinderkaravaan is een mobiele naschoolse opvang met als motto... slecht weer bestaat niet, naar buiten dus met het kroost. Nou, enerzijds is de Kinderkaravaan bedoeld om de wachtlijst op te lossen. De naschoolse opvang uh, is enorme groei uh, geweest. En anderzijds is het ook echt het concept van meer avontuurlijk buitenspelen. Dat kinderen echt na school gewoon weer lekker kunnen ravotten, hutten bouwen, lekker sjouwen, vies worden. Want dat was bijna iets van vroeger? Dat was bijna iets van vroeger, ja. Helaas wel. U houdt ze nou toch wel in de gaten, ja. toch? Ik, hè? Ja. ja. <laughs> Uit mijn ooghoek kan ik dat nog zien. Deze ook. Nee. Dit gaat niet goed hier. Ja, meneer, die, die hoort niet bij ons. <laughs> oh, dat ziet u direct? Ja. Want die hebben geen bandje om? Nee, nee, nee. Ik weet wel kinderen zijn. Ik uh, ken ze inmiddels uh, al, bijna allemaal wel uh, heel goed. Ja. Maar ouders weten toch zelf ook wel dat die kinderen die moeten naar buiten moeten. Ja, dat weten ze ook wel. En ze weten ook allemaal hoe belangrijk het is. Maar je ziet gewoon dat iedereen er een beetje mee worstelt... om ook daadwerkelijk naar buiten te gaan met hun kinderen. Ja, nou, minister Schippers, Volksgezondheid, worstelt er ook mee. Die zegt, er moet meer bewogen worden in de buurt. Daar ga ik me hard van maken. Heeft ze vandaag gezegd? Ja, geweldig. Wind in de zijne. Ja, helemaal toppie. En het ja. waait ook nog lekker vandaag. Dus ja. uh... Uh, nu staan we inderdaad buiten. En u geeft ook aan, Eugene Kops, uh, heel belangrijk dat we buiten zijn. Maar het gaat natuurlijk ook om die prachtige dingen... die hier binnen allemaal kunnen plaatsvinden in deze cave. Kunnen we, geloof ik, een kijkje nemen? Ja dat kan. Oh, hartstikke gezellig hier. Er komen hier heel vaak mensen die alles opschrijven hoe het hier gaat. Dat is, soms is dat heel erg En ik... eh, wat, zeg, wat zeggen ze tegen jou? Ja, blij dat we even van je af zijn dat je even in die caravan zit? Eh, nee, dan zeggen ze eigenlijk niks. Dan zijn ze gewoon ik met de juf bezig nee, ze... en vragen hoe alles gaat. Precies, deze vrouw wilde de hele dag al wat ja. tegen me vertellen. Ik moest ook uh, nog een keer zo een werkblad invullen of je het leuk en zo vond. Oh, dat en toen zei je, ik vind er niks aan. Uh, jawel, ik vind het wel leuk. Oh, toch wel. Uh, ja. Is dit nou de toekomst van de kinderopvang in Nederland toch mobieler, rijdt en kerver naar de schoolplaats? Uh, nou ja, wij hopen van wel natuurlijk. Uh, maar ik denk dat vooral de trend is dat mensen meer bewust gaan kijken van wat is nou echt belangrijk voor kinderen na school. Voorheen was het toch gewoon meer, ja we hebben opvang nodig na school en mensen gaan nu meer bewuste keuzes maken. En... Vroeger maakte men onbewuste keuzes. Nou nee, maar er was niet echt heel veel keus. Het was gewoon meer een trend. Hé, hey, naschoolse opvang, daar maken we gebruik van. Ja, En daar wordt hier ook nog bijgeschoold geloof ik, want ik zie een, een woordenboek Nederlands, Engels, Engels, Nederlands. Ja, dat komt ook omdat wij hier op het terrein zijn van de internationale school. Deels Nederlandse school en deels internationale school. Het zijn ook kinderen die een buitenlandse achtergrond hebben en die dus overdag in het Engels onderwijs krijgen. En voltierhuis hier huis ook moeten maken. En daarvoor uh, hebben we ook Engelse woordenboeken. Education permanente. U gaf net aan uh, 16 Caverns. Ja, ik kan alle vragen niet beantwoorden. Ik kom later nog wel een keer bij jullie terug. Ik vond het wel heel gezellig jullie ontmoeten hebben. Ik hoop dat jullie dat ook gezellig vonden. Klopt dat? Ja. Maar kijk. Nou, heel snel dan. Kijk, uh, uh, weet je wat heel grappig is? De band die kan, zo, dat, dat kan omhoog klappen en er zitten allemaal spelletjes en zo. En dat vind jij grappig? Ja. Ja, dan kan, je, je lacht er ook bij. Ik zie dat je het grappig vindt. Nou, ga maar mooie spelletjes spelen. Zou ik? Dus is dit pedagogisch verantwoord, wat ik doe trouwens? Ja, ja, ze mogen, ja. Ze mogen gewoon een spelletje pakken, maar ze nou, moeten ook weer opruimen. Kinderen aandacht geven, maar ook weer niet te veel geloof ik. Ja. Nou, nee. Ik heb zelf geen kinderen, hoor. Nee. nee. Nou, grenzen stellen nee, ja, kan. Ja, precies. Huh? Grenzen stellen is ook heel goed. U stelt grenzen? Ja. Wat is de grens hier? Nou, ik weet niet wat de grens hier oh, is. Zo, ja, moet... nou, ze vinden het behoorlijk interessant, dus uh, ik ja, vind dat ze wel een beetje aandacht uh, oh, ja. mogen. Ja. Er zijn nu 16 caverns in Nederland. <laughs> Hoeveel hebben we er over vijf jaar? Malisa, aan. Nou, ik, uh, ik hoop toch wel dat we er dan een stuk of 35 hebben staan in Nederland. Dat zou een mooi streven zijn. Waar bent u nog niet met de cavern? In welke provincie? Uh, volgens mij in Gelderland. Gelderland, de kinderkrever komt eraan. Ja, absoluut. WNL's is Bichheimer in frisse buitenlucht op bezoek bij Marlies de Haan en Eugenie Kops van de kinderkaravaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze avondspits. Straks op deze zender Brands met boeken. En maandagavond dan zijn wij weer terug op Radio 1 met avondspits half zeven. Wat WNL betreft dus heel fijn weekend. En wilt u ons nog even terugkijken, terugluisteren, dan kunt u dat op avondspits.fm. Heel fijn weekend. Dag. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Marguerite Reintjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag. De arrestatie van Mladic en de opdeling van Soudaan. Over deze dingen ga ik praten met de oud-minister en VN-gezant Jan Pronk. Mensen vragen hun regeringen. Doe er wat aan. Twee dingen. Straks tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.